Movement that inspires. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing: exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Fans van naanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor eens der Beter Leven slagers Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, prijsje. Ja, zicht dat. Fans van voordeel. Aldi. Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen?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 Er zijn twee doden gevonden op een vakantiepark in de Limburgse Posterholt. Dat is in de buurt van Roermond. Een van de lichamen lag in het water, de andere aan de kant. De politie is er nu aan het bergen en doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De boel is afgezet. In het Duitse Bochum is een theatervoorstelling uit de hand gelopen. Het stuk ging over de dictatuur in Portugal. En er komt een fascist in voor die hatelijke dingen zegt. Twee toeschouwers stormden het podium op om hem de mond te snoeren. Het theater houdt voort aan eerst een voorgesprek met het publiek. De Nederlandse schaatsters gaan voor goud of zilver... bij de ploegenachtervolging op de Spelen in Milaan. Ze wonnen in de halve finale van Japan met een tiende van een seconde. De mannen haalden het niet en rijden straks nog voor brons. Het weer nog van Weer Online. Enkele buien en vanavond vooral in het Noordoosten. En die kunnen winters zijn daar. Morgen droog met wolken en nu en dan zon. En 1 tot 5 graden. Dit was het nieuws op Slam. Handig voor Patrick Laurij als mensen in Nederland niet het podium of stormen. Als het ergens niet mee eens zijn, dat is handig. Hé, hey, eh, iets over vier. Even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister, drie vertragingen van 10 minuten of meer. Het is vakantietijd, het is dus lekker rustig enigszins. A4 Amsterdam Den Haag voor Dorp daar 13. A4 Amsterdam Den Haag voor Nieuw Venom, 14. En de A58 Eindhoven Tilly voor Moergestel, daar 14 minuten. Dat was er.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 Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Thomas van Empelen. Ja, richting huis. Of in ieder geval denkend aan het einde van de werkdag... met lekker veel muziek op je radio. Want dat vind je lekker. Of van Bach, meteen. Eerst Fateless en God is a DJ.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 En er is zegt Fadeless op een bag en zojuist de weekend achter elkaar. Kent veel mijn face hierbij. bij Slam. Goedemiddag. Slim. Vandaag in het nieuws dat er een nieuwe duurste plaats is van Nederland. Namelijk Blarikum staat op nummer 1. Dat verbaas je nu niet helemaal, denk ik. Laren van de troon gestoten. In Blarikum kost een huis gemiddeld 1,1 miljoen euro. En Laren die zakte naar de derde plek met uh, bijna 1 miljoen euro. Wie staat er op plek 2? Dat is Bloemendaal, of Bloemendaal, waar iedereen praat alsof hij standaard een aardbol in zijn keel heeft zitten. En vandaag in het nieuws, zojuist naar buiten gekomen, Netflix is bezig met een filmproject. Rondom een spelletje wat we allemaal wel eens hebben gespeeld met een biertje erbij, toch? Ticket to Ride, die treintjes neerleggen. Dan mag ik hopen dat ze die smerige, ondergekotste treinen van de NS niet gebruiken natuurlijk. Er is zo meteen nieuws over een hele rare date. Dat komt eraan. Chesto, nu Sonny Verderwa, D.O.D. Think About Us. boost your life that's the motto de motto bij Slam. Ik vind het wel bizar om te bedenken dat Chesto dus dichter bij de 60 zit dan bij de 50 qua leeftijd. Ja. Hij wordt oud, gelukkig ook maar trouwens dat hij nog veel platen mag maken en ook het draaien hierbij, Slam. Hey dan, het lijkt een Black Mirror aflevering, maar het is echt gebeurd in New York, namelijk een paar dagen geleden is daar een uh, datingcafé geopend. En ik hoor je denken, dat is natuurlijk niks geks hè, met elkaar. Lekker daten, een kopje koffie erbij, lekker zitten, even praten over het leven. Dus even een beetje kijken of die foto's nog een beetje recent zijn... die op het datingprofiel stonden. Maar, wat blijkt, uh, dit is een heel ander datingprofiel. Een uh, datingcafé bedoel ik, een AI-datingcafé. Je kan dus jouw uh, AI meenemen uh, om daar lekker met haar te gaan praten. Het heet ook Eva. Dat is dezelfde naam als die ene gekko uit uh, Nederland gebruikt voor zijn AI... En dan kan je dus op date gaan met je AI en dan kan je even lekker gesprekje voeren. Dat is toch eh, word je dan een beetje... Nou ja, opgewonden is een groot woord, maar vind je het sexy het idee? Ik uh, zat net met Jetty Petit te praten over een date en of we dan een rollenspel konden spelen. Maar uh, dat weigerde niet te doen. Dus uh, ja, geen zin in dan. Dit is Slam met Outcast. One, two, three, uh. hebben gebruikt om ook uit de kast te komen, vraag ik me af. Outcast en hey, ja, hierbij, Slam. Hey dan heb ik, uh, ja, toch wel een klein beetje treurig nieuws. Gisteren deden we namelijk uh, om, wat is het, kwart voor vijf... de Slam Open radio minuten. In goed overleg met de eindredactie is toch besloten... om het item te killen, heet dat dan zo in uh, de radiowereld... en ook de tv-wereld trouwens. Waarom? Jullie waren te open. Het waren te heftige berichten om echt ongefilterd. Want dat was het idee namelijk... ...op de radio te brengen. Dus uh, we zetten het even in de ijskast. En uh, wie weet later als de wereld er anders uitziet. Nee, ik weet het niet. Jullie berichten. <laughs> Gewoon heel heftig. Dus we gaan het niet doen. Nee, precies. Maar zometeen zag ik wel iemand... Uh, ja, ik zag iemand lopen over de slamgang. Die trekken we zometeen even de studio in. En ook muziek van Avicii. Bruno Mars komt eraan. En er is iemand terug in Hilversum. De schrik van Hilversum is terug. Meer erover zometeen. Maar hou je... ...geslachtsdeel in je broek, oké? Okay?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 Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roca. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle matrassen 40% korting.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 Woensdag wordt het drie graden en wat zachte wind. Perfect veer voor warme handen op mijn koude uit. Fijne dag vandaag. Nou, wat gek. Weer vrouw Anna er tussendoor, maar het klopt wel. Morgen zo'n drie graden, inderdaad. Eén tot vijf graden. Ja. En vanavond hier en daar nog regen. Vooral in het noordoosten kan winter zijn. Morgen droog met dus aardig wat zonlekkere zeg. Dan even kijken naar de wegen. Drie langste vertragingen. Er staat maar 130 kilometer. Ja, sorry als je erin staat, maar het valt mee voor deze dinsdag. Het is vakantie namelijk. A8 Amsterdam, Zaandam voor Zaandam. Ongeluk gebeurt 24 minuten. De A15 Gordekem, Ridderkerk voor Hardingsveld, Ginsendam 16. En de A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel. Daar 34 minuten. Thomas van Empele. Ja, lekker veel muziek, lost frequencies, zometeen Avicii komt eraan en de eerst Bruno Mars, dit is goed heezig. De oude nummer 1 uit de Slam 40, I Just Might. Slam! You stepped aside but a oh vibe I ain't never seen. Yes you did. when season seal. Listen to me. Uh, jaren 90 tempo's. Lekker eens zeg. 140 BPM op je oren. Last frequencies. And listen to me. Hierbij. Slim Thomas hier. En uh, ze komt terug. Het gaat gebeuren. Het showtje op de buis bij uh, Talpa. Werd uh, geen succes. Dat kwam allemaal niet van de grond. Ik laat je even audio horen. Dan mag je meteen even meeraden wie terugkomt uh, op Insta met haar juice. Het laat zich op, op zich wel raden toch? Maar uh, luister even mee hoe eng ze klinkt tegenwoordig. <laughs> Voor dat geld vind ik het allemaal prima. Um... Maar in principe ben ik niet iemand die graag niks doet. Dus ik kom graag terug op Insta. Ik heb allemaal dingen gezien. Oeh, we gaan het meemaken. Yvonne Kolderweijer komt terug op Insta met The Juice. Haar tv-programma is niet van de grond gekomen, dus zessa. Uh, dus uh, vandaar, mocht je BN'er zijn en af en toe een scheve schaats. Dat is leuk wat Olympische Spelen op dit moment. Rijden dan opgepast. Dit is Flam met ATB. En eerst Camille, lekker mee. De hele deal is een surfing now.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 Is slam. goedemiddag. En in de studio bekend van Dumpert en ook omroep Brabant Gina Gelo. Yeah. Yeah. Leuk dat ik er weer mag zijn. Je hebt een, uh, ja, ik vind, jouw stem is wel weer een klein beetje hees. Ja, jij was uh, vorig jaar hier voor Spin for Life. Toen was je aan het fietsen. Toen klonk jij. Ja. Ja, vorig jaar heb ik het echt heel erg bond gemaakt. En dit jaar. ja, het is, Vandaag is de laatste dag. Dus het moet eigenlijk nog eventjes, Het laatste deel moet nog even. Het moet kapot, je stem. Kapot, nog ja. Ja, ja. Hey, leg even uit, want daarvoor heb ik je in het studio over ingetrokken want Ik zag je lopen op de gang. Um, wat houdt die laatste dinsdag van carnaval in? Wat, waarom, wat gebeurt er op zo'n laatste dag? Uh, op de laatste dag gaan we eigenlijk carnaval begraven. Letterlijk? Ja, letterlijk. Ja, we, uh, je komt met z'n allen bij elkaar op een plein. Dus dat is in Tilburg. En dan, uh, ja, dan ga je gewoon uh, afscheid nemen van carnaval. Eén groot Amiaans. Ambiance. Ambiance. <laughs> hey, maar is het dan ook zo dat het op dinsdag echt de meest verlepte personen dan rondlopen? Iemand dan helemaal uitgespeeld tot de laatste dag, een soort van lowland zondag? De echte diehards. Ja. Eigenlijk wel. Nee, ja, alle alle kroegen zijn gewoon nog steeds open en je gaat met z'n allen gewoon, um, ja, de, de, de, gewoon gezellig afsluiten eigenlijk. Maar Ben je dan niet op een gegeven moment uitgepraat? Dat je denkt, ja, ik heb, ben nu al met carnaval vijf keer tegengekomen, het is nu wel goed zo. Ik denk dat je met carnaval nooit uitgepraat bent. Tenzij <laughs> nee. je dus geen stemmer hebt en die moet ergens moet gaan zoeken. Dat is zo grappig, vorig jaar. ja yes, zo, ik kan niet meer oh, zo Oh, dat was zo erg, vorig jaar. Ja. Nou, werk aan de winkel om dat te verkloten, je stem. Gina July, ja, dankjewel. Ja, ja. Heel veel plezier in Tilly en de Dumpert staat morgen online, denk ik. Hè? Kruikenstad is het, hè? Kruikenstad, mijn ja. excuses. Ja, alle steden in Brabant die hebben dus nu ook andere benamingen. Ja, dat, dat, dat weet iedereen toch? Nee, ja, ja, jij ja. zei veel plezier in Tilly, maar het ja. is dus veel plezier in Kruikenstad. Ja, Dankjewel. Dankjewel Gina. I love. <laughs> Together, hier bij zometeen de tijdelijke leuke middagshow met Jeske en Florian hier. En ze gaan onder andere het hebben over hoe je wel goed kan liegen op je cv. Coming up. Ik hoop dat ze bij D66 aan het luisteren zijn. Just zometeen Armianne Gwande komt eraan. Ah, dit is een plaat, hij zegt Thomas Grave. Rumors, zometeen bij Slam. Slam. Lidl Minis! Wij zijn de kleurrijke minis Van groeten en van fruit Jullie Beat en vrienden Spaar nu bij Lidl voor gratis minis 10 kleurrijke groeten en fruit knuffeltjes